Mark Visser met het NOS-journaal. Ouders met kinderen in de kinderopvang vinden het jammer dat minister Asscher niet wil overgaan tot een gesubsidieerde peuteropvang van 16 uur per week. De Sociaal Economische Raad adviseert alle kinderen tussen twee en vier jaar wekelijks vier dagdelen op te vangen. Dat is volgens de CER wenselijk voor de ontwikkeling van de peuters. En dat levert ook nog banen op. Asscher is het eens met de CER dat extra opvang grote voordelen biedt, maar hij vindt 16 uur per week te duur.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 Het Nederlandse bedrijfsleven heeft nog geen concrete deals gesloten met Iran. Dat zegt Atradius, een onderneming die namens de overheid exportkredieten verzekert. Een week geleden werden de internationale sancties tegen Iran opgeheven... omdat het land zijn nucleaire programma volgens afspraak heeft afgeschaald. Het zou nu nog te lastig zijn om de risico's van het zaken doen met Iran in te schatten. Maar het Nederlandse bedrijfsleven zou in de komende weken concrete initiatieven moeten ontplooien... want wereldwijd staan ondernemingen volgens Atradius te trappelen om met Iran in zee te gaan. Het weer in het westen vrij zonnig, in het oosten meer bewolking. Het blijft wel overal droog en 6 tot 9 graden. Morgen meer bewolking, af en toe regen en ook dan 6 tot 9 graden. Dit was het DFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen... U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu, Goedemorgen Zandvoort. Wij wachten op verbinding met Hotel Hoogland. En die is er. When the music and wine start to flow, I go to discos and cake cabarets, unable to let myself go. Some people live to give the light. It happened there away to the race mm -hmm. So many people Loving so many lovers Waking in a bar And some stranger's face Don't get me wrong, I've had my share Of affairs, I've had Bad. some Happy nights <sighs> singing, one night Stands, oh, oh. but right in front I think it's only oh, fair To tell you I got never Affair That's not the way I Not that kind, oh, oh, oh, that oh, that kind oh, of man So if you feel the same You're tired of playing games And try to understand That I'm not that no, kind no. of man That kind of man A lot of people take their love into lightly They change emotions like they're changing their clothes They come alive and thrive on two lovers nightly Hallelujah The So come on Kind of guy, so if you feel the same, you're tired of playing games And try to understand that I'm not that kind of man That kind of man Ooh, yeah, yeah, yeah. Oh, You God. see him standing on the edge of the action Think he's only playing it good He's only looking for a little sweet satisfaction I'm tired of being somebody's fool up the walls of hot and hungry eyes. Don't be afraid to say hello to a stranger. You just might light just fly. That's not the way I am. I'm not that kind of man. It's not that I'm shy. I'm just not that kind of guy. So if you feel unsafe, you're tired of playing games. Then try to understand that I'm not that kind of man. I'm just not that girl In het Hotel Hoogland zeggen wij tegen u: Goedemorgen, Zandvoort. 23 januari is het vandaag op de zaterdag. En wij gaan nu twee uur lang bij CFM bezighouden met alle wetens en wetjes van Zandvoort. Goedemorgen, Rob. Ja, goedemorgen iedereen. De jager, de presentatie. De techniek in handen vandaag van Casper Gullensen En de redactie van dit programma komt van Yvonne Roosendaal en Gert van Kuik. De eindredactie van Gerry Rutte. Ja, wat gaan we doen? Bij ons is nu al aangeschoven Ton Arissen, maar daar gaan we het zo over hebben. Hij gaat praten over de jazz aan zee. Ja, en de activiteiten van on-air events van dit jaar, dus Roy van Buringen zit hier inmiddels ook. En daarna komt, uh, uh, ja, we hebben ondertussen, meneer Meijer is binnenkomen lopen. Die uh, gaat praten met ons over de inbraakpreventie en de inzet van de WhatsApp groepen daarover. Ja, met Hans behoorlijk. van den Akker komt hij ook nog? Of is dat die, uh... is wel de bedoeling heb ik Oké, okay, nou dan zien we die zo meteen ook wel. Ja, en dan hebben we natuurlijk uh, de dames van Lady Chefs die komen praten vanwege hun uh, ja, prachtige resultaat wat ze gehaald hebben. Ze zijn beland in de top 30. Ja, van heel bijzonder. Van Als Nederland, dat is van toch wel. Ja, ja dat... hoogstandje, dus in Zandvoort. Ja. Dan hebben we even een kleine pauze met het journaal. En daarna komt Willem Paap praten over de voornemens en de vooruitzichten van de politieke partijen. En Oeshi Rietkerk komt dan ook. Ja, dat dus Sociaal Zandvoort en de PvdA samen, dat Precies. Dat, dat uh, is een lang item, want het laatste item is... <laughs> ja, dan, we geven ze de ruimte. Uh, nou, we geven ze de ruimte, we geven ze de vloer. <laughs> en we hopen dat ze veel te vertellen hebben. Ja. Het huurdersplatform Zandvoort, uh, de stand van zaken krijgen we van Dini van der Werf. En Theresa Mok, dat is dan het laatste deel van ons programma. Ja. Nou, we hadden dit programma eigenlijk willen beginnen met Amsterdam Huilt. Maar uh, we, kon, nou, we konden de muziek niet zo gauw vinden. Rika Jansen is ons ontvallen op 91-jarige leeftijd. Ja. En toch weer een icoon in Zandvoort die uh, verdwenen is. En dat ja. is... Uh, ja, dat is jammer. Dat is ook jammer. Maar ze, jammer, maar veel ze veel was na. er zelf wel klaar mee hoor. Ze was er zelf klaar mee. Ja, ze slaat ze... ook heel veel na, heel veel ja, mooie. Absoluut. Dingen. Ze was 91, dus uh, het is niet zo dat ze niet, nou ja, niet ze geleefd niet. heeft. En dat heeft ze zeker. Want ja, als er één wel. vrouw genoten heeft van haar leven, dan is het uh, Rika wel geweest. Ja, inderdaad. Nou, goed, maandag terug. wordt ze begraven, begrijp ik, ja, ja, maandag bij uh, Duin -en Kruidberg. Goed, bij uh, het eerste onderwerp. Recht tegenover ons, Ton Arissen. Jess aan zee. Goedemorgen. Goedemorgen, Ton. Wat gaan we dit jaar beleven met Jess aan Dit jaar zee? gaan we heel veel beleven. Ja? Ja. Het uh, programma Nu, ja, dat is allemaal nog een beetje vroeg om in te vullen. Ik heb uh, ook de evenementen van het dorp uh, op mijn nek. Dus dat heeft voorrang. En bij uh, Jess aan zee, of Jess en Meer heet het inmiddels, dat geeft je dan de vrijheid om een uitstapje te nemen naar wat andere muziek. Dus misschien is dat ook wel onderweg. Nou, als daar wat over bekend is, dan uh, kom ik graag weer langs. Maar eerst voorlopig even uh, de jazz. En dat is uh, morgen, hebben wij dan uh, Hot Club de Frank. Hot Club de Frank is uh, nou swingend en een beetje kipsie muziek. Ze zijn bekend van het uh, Noordzee Jazz Festival. Daar hebben ze inmiddels drie keer op getreden. Dat is pittig. Ja, dat is heel wat. Er komt dus echt wat naar Zandvoort toe en dat is... Uh, ja, heel blij, of ik ben heel blij dat je dat op deze manier binnen ja, kunt dat... halen en hier uh, kunt laten spelen. Ja, zeker als je ziet dat uh, zo'n zo, zo groep dus optreedt op uh, nog Jazz Festival. dan uh, ja. is dit natuurlijk wel. Ja, als je daar drie keer mag komen, dan heb ja. je wel wat in je maag. Het is toch wel heel bijzonder, hè? Want als je ziet wat er voor mensen hier naar Zandvoort toekomen om op te ja. treden, wat is dat nou? Waarom heeft dat dan zo'n aantrekkingskracht om hier te komen optreden? Nou, er is hier natuurlijk heel veel. Klein jazzpodium. Ja. He, want als je dezezelfde groep gaat bezoeken en ze spelen in Paradiso, dan betaal je gewoon 30, 40 euro voor entree. Ja. En hier kan je ze gratis beluisteren en ze, en ze doen precies hetzelfde. Ja. Dat is, <laughs> ja, ja maar wat is, dat, wat is dan zo bijzonder dat ze, dat ze het ook leuk vinden om hier naartoe te komen? Is de dat de, heeft de sfeer? een sfeer? Ge, een geschiedenis met sfeer. Ja. Ja. ja. Dat is een beetje weg. Daar doe ik mijn uiterste best voor om dat een heel klein beetje terug te krijgen. Ja. Ik moet zeggen, het, het jazz in de. Ja. In de Krocht is een beetje anders van omzet. Dat is meer luistermuziek. En bij ons is of bij mij is het meer uh, doemuziek. Bij mij wordt er gedacht uh, verwacht dat je gaat dansen en dat soort dingen. We zetten in de advertentie ook neem je dansschoenen mee. En uh, ja, bij, uh, in, in de Krocht, dat is ook heel mooi, ook top artiesten altijd. Maar, maar daar dat, is, men... dat is meer podium. Ja, ja dat podium. Het is wel zo dat het in Zandvoort leeft. En misschien mag ik het tipje van de sluier oplossen, want XL gaat ook een klein podium doen. Oké. Okay. Dus daar Goed. heb ik me. Ik heb een gesprek gehad met Mike Aardenwerker, en die heb ik in contact gebracht met Menno Venendaal. Oh ja. Daar werk ik tien jaar mee samen ja. en gezegd: nou ja, misschien kan je daar wat doen. Ja, begint... want dat was het groepje wat uh, zeg maar vroeger bij jou uh, bij mij kwam, kwam hè? Ja. En uh, dat begint dan 5 februari. Ik weet niet met wie, maar ik weet wel dat en, het allemaal is. Dat, op wat voor dag is dat? Dat is op vrijdag. Vrijdagavond? Ja. Oké. Okay. Nou ja, dat was dus natuurlijk dat was vroeger ook zo, hè? Ja, ja, ja. vrijdagavond. Ja. Ik, moet, ik moet zeggen dat ik persoonlijk dat altijd erg leuk vind, omdat het een soort afsluiter van de week is. Ja. ja. Mensen zijn vaak vrij op, op zaterdag, dus die... die die drempel om te komen is, uh, is, is laag, ja. wat dat, dat betreft. Dat is ook zo. En uh, ik, ik vind het fijn dat de jazz een heel klein beetje opleeft. Ik, uh, ja. ik ben niet een kenner, maar een liefhebber. Een liefhebber? Nou, ja. dat is ook belangrijk. Ja, ja dat, is, dat is het grootste ja. belang, denk ik. Ja, en dan, goed. Uh, ja, op die manier, daar, uh, ja, daar doe ik mijn best voor. Nou, Zandvoort heeft natuurlijk uh, voor en na de oorlog altijd heel veel muziek gehad. Ja. He? Uh, heel veel gelegenheden waar muziek gemaakt kon worden. En, ja, het had, inderdaad had Zandvoort wel een naam. Ja. Dat is mooi dat je dat dan terugbrengt. Wat, wat is. Uh, um, de, de, kun je daar wel iets over zeggen over de volg, het volgende optreden bij. Uh... 28 februari komt Jessup. Ja. Jessup is ook weer een, een hele beroemde band. Ja, die naam die is, dus het klinkt mij zeer ja, bekend Jessup in de is, oren. Het uh, is nou, Heemsteden Haarlem, dus het is een regioband, maar ze zijn zo weergeloos populair. Ja. En die heb ik dan ook. Nou, en wanneer zeg je is dat? 28 februari. 28 februari. Maar even teruggaan op morgen. Waar is dat precies? Hoe laat? Morgen is het uh, bij Talassa, in Café Juttertje. Het café gedeelte van Talassa. Palassa, ja. En uh, daar beginnen we deze keer om 5 uur, niet om 4 uur. Want er is eerst een partij en dan moet er opgeruimd worden. En tot hoe laat worden. duurt dat dan? En dan duurt het tot 8 uur. Oké. Okay. Nou, misschien dat ik dan nog het red om nog net even een staartje te komen mee. Ja, het is, het is echt iets aparts. Het is, ja. uh... We brengen deze keer echt iets, uh, iets unieks in, uh, in Zandvoort. Oké, okay, nou, we spreken af dat uh, zo ga je meer weet over wat er verder gaat komen, dat je terugkomt ja, bij ik ons. Ik laat me nog een keer uitnodigen en neem ik het hele programma van, van de zomer mee. Daar kan ik wel wat Precies. over vertellen. Ja. Komen. Als je je meldt, dan nodigen we je uit. En er dan komen zeven evenementen, thuis. muzikaal gezien. dan. Dus dat is, uh, ja. nou, nou, maar dat wat mij even interesseert nog, je zegt het is gratis toegankelijk. Hè? Ah, ja, het is gratis toegankelijk. Ja, maar hoe, hoe, hoe rijm je dat allemaal aan elkaar dan? Nou, dat ruim ik zo in elkaar. Dat uh, je moet uh, ondernemen om bekend te zijn. Ja. Uh -huh. Nou, dus ik zie de jazz als uitdaging, als uh, een stukje advertentie van wat je allemaal doet. Je krijgt op die manier ander publiek binnen. En als je, je dan presenteert als bedrijf, dan hoop je dat daar mensen van blijven hangen. Dus dat er, vorige keer hadden wij nou 80 of 90 bezoekers, was het echt uh, goed bezet. Nou, als je dan later telt en je ziet dat er toch, uh, ruim 30 mensen blijven eten. Ja. Dan heb je dat niet voor niks gedaan. Nee, ja. ja, precies. Ja. ja, dat is mooi. Ja, ja, zo, maar goed, zo die gelegenheid het... is ja. natuurlijk ook perfect. Hè? Ja, je moet het ook, denk ik, in je, in je manier van uitstraling meenemen. Dat daarna uh, een gezellig toeven is. Dat is ja, ja, precies. Ja. Ja, het is wel een pakket. En je, ja. je doet als ondernemer natuurlijk heel... Ja, maak je het heel moois mee. Maar ja, je, houdt als je altijd uh, Ik denk, alvast. als je niet onderneemt, het gaat niet vanzelf. Je moet, ja. je, moet, je, moet je inspannen anders ja, nou, hoort het ook. Dan, uh... Investeren om te kunnen oogsten. Ja. Ja. En, uh, ja, en nou, nou, de volgende keer kijk ik ook uit, Jessip. Dat is echt uh, dat is uniek, dan gebeurt er wat. Ja. Dan kan je niet stil blijven staan of blijven. <laughs> ja, dan moet je bewegen. Ja, ja, ja. Nou, ja, okay. nou, dankjewel Tom voor je komst. En uh, dan. dan graag tot de volgende keer. Ja. Nou, we schakelen over naar Roy. Die Ook uh, bij <laughs> ja. ons zit. Goedemorgen Roy. Goedemorgen. Activiteiten on-air 2016. Brand los. Ja, ik, ik um, heb natuurlijk een uh, periode gehad dat ik eventjes uh, rustig aan moest doen. Ja. Dus daardoor uh, zijn er bepaalde vergunningen en dergelijke nog niet aangebracht. Dus het is allemaal een beetje onder voorbehoud. Okay. De, de plannen zijn er, we gaan het ook uitvoeren. Alleen ik moest gewoon tot uh, januari echt eventjes uh, een stapje terug doen. En dat tot eind ook, uh, van deze maand uh, is het even afwachten tot alles rond is en de vergunningen Ja. zijn. Daar zijn we nu zijn. druk uh, mee bezig, ook omdat we later zijn. En dat is natuurlijk allemaal wat moeilijker. Uh, Proberen we toch allemaal dingen nog rond te krijgen, en sommige dingen zullen daardoor vervallen, en sommige dingen zullen daardoor gewoon weer terugkomen. Nou, okay. nou ja, goed, dus als, je uh, dat, uh, als je dat heel meld, duidelijk dan is het uh, precies. Het, e nou, het, het eerste e is uh, in de krocht, ja, begrijp ik? Nou, uh, de eerste zou zijn uh, eigenlijk inderdaad de 29 mei in de, in de krocht. Alleen, uh, dat was Zandvoort in Concert, dat was een concert uh, met allemaal zandvoortse bandjes en artiesten. Ja. Uh, dat, komt ze dat komt er zeker, alleen we hebben dat verzet en welke datum, dat, wordt, dat maken dat we binnenkort normaat. bekend. Ja. Alleen, uh, ja, de een band was niet helemaal compleet, uh, bleek later. En, uh, ik vind gewoon dat de kwaliteit bovenaan staat. Ja. En dat we, als er op een poster staat die komt, dat die dan ook compleet moet zijn. Ja. Daardoor heb ik het gewoon echt besloten om het te, te verzetten. Ik vind het gewoon heel belangrijk. Mensen hebben daar kaartjes voor gekocht. Dus dat is oh, dat is al verkocht. Die kaartjes ja, zijn al ja, in de verkoop en, en geweest. Ja, en mensen kunnen daardoor ook gewoon een kaartje. Als ze die datum niet kunnen, krijgen ze hun geld natuurlijk terug. Dat is geen probleem. Of ze bewaren het kaartje tot het, uh, de, de nieuwe datum. Voor de, datum voor de nieuwe datum. Ja, dat is duidelijk. ook geen probleem. Dat is voor en iedereen goed. open. Ja. En, uh, Vandaag zou, ik het ook, zou het ook op Facebook verschijnen en dergelijke. Dus dat uh, komt helemaal goed. Hey, maar het, ik bedoelde eigenlijk uh, op de eerste activiteit uh, wat er in de krocht uh, plaatsvindt. Dat is de, de rommelmarkt. Ja, de, de rommelmarkt. Zo, uh, een, 31 januari van, ja. vanaf 10 uur tot uh, 4 uur. Uh, hebben we hebben weer de Zandvoortse rommelmarkt. Lekkere knutsen rommelmarkt. Het zijn 16 uh, kraampjes. Ja. Uh, altijd uh, leuk bezocht. Ja. En uh, er zijn nog een paar plekjes vrij om ook... Uh, te kunnen staan en als je dat uh, wil dan kan je, je aanmelden natuurlijk via uh, zandvoort afstaatsen gmail.com precies. En um, ja, het is gewoon een hele leuke knutselrommel, maar een lekker bakje koffie erbij en gezelligheid. En vond ik dus die, die, die, en, die uh, uh, kofferbakverkoop, waar ik zelf een keer aan mee heb gedaan, dat vond ik echt uh, super leuk. Dat is heel leuk. Ontzettend, ja. Ontzettend gelachen. Nou hebben we ook wel geluk gehad met het weer. Ja, je toen je rond, moet wel goed weer hebben. Want als het, het echt sop van de regen, ja, dan wordt het iets minder leuk. Vorig jaar was het inderdaad met qua weer steeds een beetje net aan, net niet ja. aan. Ja. En, uh, ja. Maar het is wel Maar, maar in de krochten, hoe, hoe, hoe doe je dat met je spullen dan? Want ik bedoel, uh, je, hey, uh, je rommelbak, of, uh, de kofferbak is makkelijk. Je gooit je klep open en uh, je neemt ja. een kleedje en je legt je spullen neer. En hoe gaat dat dan in de kroft? krocht? Hoe uh, uh, krijg je je spullen elkaar, naar binnen? Uh, ja, via de deur gewoon. En, uh, je kan voor de deur parkeren. Voor de deur even op het stoepje. Misschien wel een beetje illegaal, maar... Ach, dat, dat gaat tot nu toe altijd al goed. <laughs> en, uh, <racht> <laughs> en, um, maar ja, en had en losse macht wel? Ja, ja, losse macht. En, losse en, handen, de meeste mensen met een steekwagentje, rijdt naar binnen, zet het in hun uh, tafeltjes. En, uh, en klaar is het. En, en klaar. En dan om okay. tien uur starten en dan om vier uur eindigen. En, uh, Heel goed. Ja, dus dat is altijd wel erg uh, gezellig in de krocht. Ja. Dus er zijn nog een paar plaatsjes uh, voor beschikbaar. En na ja 31 januari, wat was de volgende? Dan is er genoeg. Uh, dus dan, uh, dan is het eerste grote evenement wat eraan komt: dus 15, 16 en dus 17 april. Dus er zitten ze tussentijds nog wel wat dingetjes, zo'n zo rommelmarkt. Maar die datum is nog niet bekend. Uh, maar dan is uh, Vintage et Zandvoort. Oh, natuurlijk. De Volkswagen, De Volkswagen evenement: ja. Ja. tot uh, Mark 1-1. Dat zijn gelukkig koelde auto's, volkswagens. En um, ja, normaal deden we dat altijd bij de camping de branding. Ja. En nou blijkt dus dat we zo gegroeid zijn dat die auto's niet meer op de camping passen. En uh, daar zijn we natuurlijk heel erg trots op. We hadden de laatste keer 350 auto's op het terrein staan. En, zijn er dan 350 aanmeldingen? Uh, ja, 350 zo. aanmeldingen uit dat heel Nederland, vrijwel, ja. maar ook België, Duitsland, Engeland. Ja, maar een heleboel en, uh, mensen uit het buitenland gegaan, dan, dan blijven dan ook gelijk daar. Hè? Dat ja. is het punt. Ja. ja, Het is op zich natuurlijk wel een hele mooie opsteken voor ja. zo'n camping. Dus dan heb je meestal uh, 50 à 60 auto's die blijven slapen. Ja. Dan zit je nog met een probleem. Uh, dus wij hebben goed onderzocht waar we het nou eigenlijk plaats wilden vinden. We hebben het circuit bekeken, we hebben allerlei andere plekken bekeken, maar we kwamen toch een parkeerplaats Zuid uit. Ja. En heel mooi grasveld, lekker groot, daar kunnen behoorlijk wat auto's staan, ja. dus we zijn ja. in gesprek gegaan met de gemeente. De gemeente was ja, heel dat erg... We hebben wel meer faciliteiten nodig dan daar. Ja. Positief. Het enige is wat je dan inderdaad over faciliteiten gesproken, er moet een wc staan, er moet een douche staan, er moet van alles uh, staan, want je wil toch ook dat ze blijven slapen. Want ja. Dat, dus maar om dan da daarna naar de camping te gaan, dat is geen optie. Nee, dat was, dat, uh, was in, geen optie inderdaad. Want we willen ze ook weer zondag weer terug hebben. Want het is oh ja. wel een, een driedaagse evenement. Ja. En uh, we hebben gekeken naar de mogelijkheid om zelf een camping te gaan creëren. En heel goed overleg en uh, heel ja, goed kijken hoe we het allemaal gaan regelen. Is dat gerealiseerd. Dus er gaat dan gewoon een incidentele camping komen op, op het, het parkeerplaats. En uh, met die Volkswagens. En die ja. kunnen dan gewoon het hele weekend lekker blijven staan. En uh, ja, het gaat natuurlijk weer een heel groot happening worden. En Leuk. hopelijk dit jaar ook omdat het toch wat meer dichter bij het, uh, bij het uh, dorp is. Dat we wat meer bezoekers ook naar, van het dorp kunnen krijgen. En ja. Dat is wel heel erg belangrijk. En om ondernemers erbij te betrekken. Om toch eens te kijken van, uh, hoe we volgend jaar dan weer het nog beter kunnen doen. Ja, ja. Want het idee is ook nog wel om op de zondag een keertje naar de Halterstraat te gaan. Bijvoorbeeld. Ja. Om dan toch wat meer Zandvoort erbij te gaan betrekken. Je hebt nog een heleboel werk te doen, dat begrijp ik. is goed. Gelukkig is, is het uh, Zandvoort een uh, groep van uh, acht man. Ze uh, dus doet het niet uh, alleen. is een klein deel van de organisatie voor mij en een ander deel weer voor iemand anders. Ja. En, uh, ja, het is wel heel erg leuk. Dat is wel mooi. Ja. Ja. Welk weekend is dat? Uh, uh, uh, 15, 16 en 17 april. 15, 16, 17 april. Ja. We zetten het in de agenda. Ja. Ja. Dus uh, ja, dus, dat is uh, dat, dat het, uh, is dan de volgende dan de. Uh, de het optreden in de krocht, daar komen nog nader berichten over. dat het uh, in maart uh, april gaat worden. Eerder dus dan dat het gepland was. Het concert in het korrel? Ja? Uh, nee, dat zou eigenlijk komende komend weekend zijn. Oh, Uit, uh, oh dat zou. Wow. Ja. Ah, zo. Ja. Ja. Ik dacht dat het op een latere datum was. Maar nee, ah, nee. oké. Okay. Dus, uh, en dan hebben we 5 mei. 5 mei uh, hebben we vorig jaar een uh, begin gemaakt aan het. Uh, aan het, uh, zo, uh, het uh, 5 Mei Festival hier in Zandvoort. We gaan uh, kijken of er een samenwerking mogelijk is met het uh, comité ook. De, dit jaar, vorig jaar. Maar het is natuurlijk het, dit jaar niet een vrije dag, hè? Uh, nee, maar dit jaar is het wel weer hemelvaartsdag. Dus dat uh, komt ook wel weer. Goed oh, uit. dat is dezelfde dag. Ja. Oh, okay. en, um, dus we proberen daar een heel mooi uh, 5 Mei Festival uh, op kleinschalige basis te organiseren. Met kinderspellen, maar ook een, een, een kofferbakmarkt. En uh, muziek en uh, ja, echt van alles van Want, alles, alles wat, uh, leuk. veel gezelligheid en uh, ja dat gaat er zeker uh, komen en uh, ja dat wordt uh, weer een uh, heel leuk evenement. Ik hoop dat het weer dit keer uh, wat meevalt. <laughs> Want, uh, vorig uh, jaar uh, waren de dakpannen van het museum eraf aan het vallen, moest ik uh, de, de markt uh, evacueren van de brandweer. En, uh, ja Dat is natuurlijk logisch, ja. maar het was best wel heftig. Dat hebben we ja, nooit in de hand, hè, dat weer. Ja. Dus het blijft, we weten, blijft de verrassing. We doen alles van. Ja. Maar ja, <laughs> ja, precies. Ja, dat hou je met buiten evenementen is altijd een probleem. Ja, dat nee, ja. is ook zo. Dus, Oké, okay, nou, nou, nou... Mooi, nou, dus voorlopig is dat... Uh, ja, genoeg. Dat is genoeg voor de agenda. Ja. Ik aardig wat... Er uh, gaat laten wat gebeuren. Ja. Het beste is gewoon om de krant te volgen en Facebook te volgen. Inderdaad. Van On Air Events en dan gaat het allemaal goed. Ja, zeker weten. Goed, uh, Roy, Dankjewel. bedankt voor de... je wel. Tot dan ook. Bedankt en gaan we gaan naar wat muziek toe naar de Rumor in To Color. It's just what I Rumor into color zijn we weer terug in Hotel Hoogland. Afgeteld door een hele strenge cosper vandaag die de techniek beheerst. Tegenover ons, de heer Meijer, burgemeester van uh, Zandvoort. Goedemorgen. Hartelijk welkom. Goedemorgen. En uh, Hans van Akker. Goedemorgen. Goedemorgen van Buurt App. Nou, twee uh, totaal verschillende functies, maar het nou, gaat dan al wel een nou, beetje in. Er wel veel overeenstemming, hoor. <laughs> <laughs> Zij had dat ik nog niet in een app zit. maar. Nee, dat zit nog niet. Nou, gelukkig maar. Bestaat die app al, de Buurt App? Jazeker, ja, we hebben uh, onze buurt oud Noord daar hebben wij nu een groep van 73 mensen, oh. die, uh, ja, die, dat is fors. Ja. Um, en we hebben onze uh, buurtwijk, uh, uh, Martinus Nijhoff straat, daar oh, ja. zitten er ook al ruim 60 mensen in de groep en we hebben dat uh, verdeeld, hè, want een WhatsApp groep uh, groeit tot maximaal 100 mensen en dan kunnen er gewoon ook gewoon niet meer mensen in. Nou, dus uh, het verdelen zeg maar, van kleine wijken, dat, uh, de, ja, dat, dat moet wel. Techniek hè, ja. beperkt dat. Nou, even, even een stapje terug. We hebben het over inbraakpreventie. Hè? Want uh, dat is het onderdeel uh, waar we over praten. Inbraakpreventie door middel van onder andere WhatsApp. Uh, ja, connectie met iedereen om ja, elkaar goed uh, te informeren en jezelf te beschermen. Daar komt dat eigenlijk op neer. Ja, dat is het ook. Ja. Ja. Oké. Wow. Oh, sorry. Nee, nee, nee. Ga ga verder hoor, ik wil straks nog een stapje terug, namelijk. Oké, okay. nou, wat mij dus uh, ergens vorig jaar in oktober opviel uh, in de media, is dat de gemeente Tilburg uh, een inbraakpreventie terugvals van 50%. En dat kwam door de buurtapp. En dat was voor mij meteen de trigger in 10 minuten. Om gewoon uh, ja dat idee uh, bij een aantal van mijn buurtgenoten te droppen van uh, ja, dit werkt, uh, zullen we dat gaan opzetten. Maar is dat ook om, sorry dat ik je onderbreek, is dat ook omdat uh, er uh, zeg maar een aantal uh, even, uh, incidenten gebeurd uh, zijn. Dat was nog wel naar aanleiding van dat wij een inbraakgolf hadden in 2014. Ja. En in 2015 was het alweer wat gelijkmatiger. Want uh, degene die het had gedaan, die was gepakt. En iedereen wist ook wel ondertussen een beetje wie het was. Waar ah. die vandaan kwam. En uh, ja, dat klopt. Dit is een mooi voorbeeld. Wat meneer Van der Akker beschrijft, is dat wij als overheid over het algemeen onze mond moeten houden. En dat is ook denk ik op zich goed, hè? dat heeft met privacy te maken. Maar de buurt eh, ziet en merkt gewoon veel meer. En heeft over het algemeen vrij goed in de gaten hoe de knikkers rollen en waar de hazen lopen. En als je dat op een goede manier inzet, een verantwoorde manier, en dat is wat hier beschreven wordt, daarom is dit initiatief ook zo goed, ja. voegt dat echt iets toe. Niet alleen in de subjectieve veiligheidsbeleving van onze inwoners, maar ook in de objectieve. Dus we zien onze cijfers dan aan. Ja, ja. En dus versterkt hij elkaar echt in een geweldige zin. Nou, hoor ik eh, net zeggen, bij 100 is het vol. Dan is de groep vol. Dan ja. is de groep gewoon vol. Dus dat, uh, ja, dat is wel lastig als je dan een, zeg maar een aantal flatgebouwen hebt in een bepaalde buurt. Dan, dan wordt dat uh, net aan, hè? Ja, dan moet je gaan splitsen, denk ik. Dan, dan moet je gaan splitsen. Ja. ja. Ik heb daar een stukje op ingelezen. Uh, gemeente Heemsteden, daar loopt dit initiatief bijvoorbeeld ook. Uh, een mooi voorbeeld ook voor uh, de gemeente Zandvoort om uh, mee te praten had ik begrepen. Ja. Wat zij doen is, uh, die groepen groeien gewoon tot een bepaald aantal. En daarna gaan ze eigenlijk al aangeven naar de buurt van hij zit vol. Uh, we gaan een nieuw uh, gebied afkaderen. We gaan weer mensen uitnodigen en dan ontstaat een geografische afdekking vanzelf. Wat oh. op zich lijkt, heel effectief lijkt. Ik geloof dat ze al op 16 groepen zitten. Dus uh, nee, ik heb toevallig een keer uitgerekend voor de gemeente Zandvoort. Uh, volgens mij komen we ongeveer op 42 groepen uit uiteindelijk. Als we, als we het helemaal willen afdekken. Nog, e nog, even, nog ja. even terug hè, naar, naar die groepen. Ja, sorry, dat, dat roept vele vragen op dit. Um, een WhatsApp groep. Kijk, ik heb ook WhatsApp. Dat is gekoppeld aan mijn mobiele nummer. Werkt dat ook bij zo'n groep? Er, is, er wordt een mobiel nummer ge, gekocht... Of genomen en daaruit wordt die groep uit uh, uh, uh -huh. gemaakt I I iets ietsje anders, maar dat het, kan we van Akker is, wel goed vertellen denk ik. Uh, inderdaad, het begint eigenlijk met iemand start een groep, uh, noem hem buurtapp, zoentje uh, of uh, buurtapp, uh, het groene hart. Uh, en daarna begin je gewoon mensen uit te nodigen. Nou, wat blijkt nou? Uh, iedereen gebruikt wel WhatsApp. Uh, ik heb wel eens begrepen dat Burgernet er eigenlijk ook heel erg bedo voor bedoeld is. Ja. Um, die link moet je ook zeker leggen, heb ik het idee. Alleen het is minder bekend. En ik had ook begrepen dat Burgernet er 1400 mensen in Zandvoort die app ook hebben. Maar ja, WhatsApp, dat heeft bijna iedereen. Ja. Dus, ja. Zelfs mijn vader heeft ja. WhatsApp. En nee, mij, dat verschil tussen ja, Burgernet <lacht> kennen we natuurlijk als, als een ja. landelijk iets ook. Hè, en ook, ook in, in de regio's. Ja. Maar dat is anders. hè? Burgernet wordt landelijk gefaciliteerd, maar werkt vooral lokaal en regionaal. Ik heb het ook nog even vanochtend nagekeken. We hebben inmiddels bijna 1600 burgernetleden in Zandvoort. En daar ben ik heel trots op, omdat wij in het begin echt achterliepen. En nu, denk ik, boven de middenmotors zitten in aantallen. Want het is eigenlijk hetzelfde als de WhatsApp groep. Wat het doet is dat wij onze ogen en oren in de samenleving, en dat zijn gewoon onze inwoners, zo simpel is het. Die zetten wij in om op een verantwoorde manier, vooral hè, niet zelf politieagentje gaan spelen mee te denken en informatie te delen. Daar is Burgernet ook voor. WhatsApp is daar ook voor die groepen. Want dat is de essentie. Dat je de sociale betrokkenheid in straat en wijk gaat vergroten. Ja. Daarom is het ook zo mooi dat die WhatsApp groepen hebben een natuurlijke beperking van 100. Ja. Want dat houdt hem in een kleine gegeving. ken je elkaar nog. Dus als meneer Van der Akker zijn buurman uitnodigt. Schat hij gelijk in van hey, die voegt daaraan toe. Dat is gewoon de gezonde sociale interactie. Ja. Die wil je aanjagen. dat is gewoon hartstikke goed. Ja, bij Burgernet heb je het systeem dat je gebeld kan worden hè? Ja, bij een alert. Uh, je hebt ook via mail kun je uh, ja. de zaken ontvangen. En via de app. En via de app. Ik heb hem net vanochtend gedownload. Ja. Ik ben niet altijd vooroplopend in dat soort dingen. Nou, maar, <laughs> ja, maar dat is inderdaad, uh, ja. maar dit is echt, uh, dit gaat om je buren. Hè? Want dat, ja. dat is een wijze de, de opzet. Ja. Ja, ik vind dat wel. Uh, knap en wie, wie neemt dan het initiatief? Uh, gewoon, eigenlijk kan iedereen het initiatief nemen in zijn buurt. Ja, goede ja. vraag. Wie neemt het initiatief? Uh, bij ons was het... We uh, begonnen bij, uh, bij mijn persoon. Uh, toen in de buurt eigenlijk gewoon ook gekeken van wie zou hier aan kunnen bijdragen. En heeft ook gewoon uh, het juiste bereik. Ja, dus uh, de, de bekendere gezichten. Uh, die ook al dingen in onze uh, buurt organiseren. Ja, ik denk dat uh, juist deze mensen uh, absoluut beheerder moeten zijn. Uh, die kunnen mensen aanspreken. Die zullen daar bereid toe zijn om aan deel te nemen. En, uh, en je doet het uiteindelijk al samen. Dus een groep van minimaal vier beheerders is denk ik ook wel echt wenselijk. Uh, op die manier. Ja, ja, snap ik. Maar wat, wat, wat zet je er allemaal op dan? Uh, om... Ja. He, no. want, want het is een buurtapp, je. je inbraakpreventie hebben we het over. Absoluut. Maar wat, hoe gebruik je hem dan? Nou, de politie heeft het uh, protocol SAR ontwikkeld. Uh, signaleren allermeer appen en reageren. Uh, het is eigenlijk bedoeld om mensen heel strak uh, uh, uh, ja, gewoon informatiekanaal te geven. En uh, goed te reageren op, op uh, de ontwikkeling. Uh, er gebeurt iets. Uh, mijn buurman uh, uh, achter, in de straat waar ik geen gezicht heb... Die kan diezelfde verdachte persoon ook weer zien. en die geeft dan volgens het Saar-protocol. de juiste uh, signalering weer af. Daardoor ontstaat er eigenlijk een hele efficiënte communicatie in je wijk. Um, waardoor je dan als beheerder. Uh, ook gewoon meteen met de buurtagent kan bellen: van. Nou, we hebben dit doorgekregen. Dus hij moet nu ergens in de Dijkstraat nu rondlopen. en oh, hij is gesignaleerd in de tolhuistuin. De, of de tolweg. Ja. Want de houder van. de... Van de app, die, die heeft contacten met de wijkagenten. Ja, nou in dit geval, uh, dat uh, is inderdaad, vooral de beheerders zijn in gesprek met de wijkagent en de gemeente. Oh. Ja, een soort, uh, Hoe zit dat in de andere uh, regio's? Hoe zit dat in, uh, zeg maar, nou, oh, dat mag ik niet meer zeggen geloof ik hè? Tranendal, uh, dat is nou, het Tranendal. Nou, dat mag wel. <lacht> dat is ook wel. Nou, er zijn mij. mensen die dat als een soort belediging uh, me heb ik begrepen. Maar in ieder geval, er zijn natuurlijk nog andere wijken ook. Is, is, het, is het voor jullie mogelijk om zeg maar daar ook uh, dat op te zetten? Of in ieder geval te triggeren dat mensen dat daar ook gaan doen? Absoluut. Um, wat je hier in uh, gemeente Heemstede ziet, is dat ze op een gegeven moment, vanwege de aantal groepen, moet je dat toch proberen te structureren. Um, zij hebben een communitypagina opgezet, online, waar eigenlijk gewoon uh, wordt verteld, hoe zet je zo'n groep op? Uh, wat, uh, hoe moet je eigenlijk uh, reageren binnen zo'n groep? Yeah. Zo'n social talk als in... Uh, oh, alles wat niks met de verdachte situatie te maken heeft... is eigenlijk ruis ja. voor heel veel mensen die in de groep zitten. En dat wil je voorkomen. Dat levert irritaties op en is onnodig. Ja. Nou, dat staat daar uh, duidelijk uitgelegd. En uh, de bedoeling is dat zoveel mogelijk mensen daar geweten van hebben. Dus wat wij doen is uitdragen binnen onze wijk... Draag ik dat uit? Ik heb een uh, introductie geschreven van zo moet je dus reageren binnen de groep. Dit zijn de juiste voorbeelden hè, waarbij je heel duidelijk ziet hoe je dan inderdaad zo'n situatie uh, moet naspelen. Let op wat je dus vooral moet melden. Hè. Overdag is het heel handig om de schoenen te noemen bijvoorbeeld van de verdachte persoon die je ziet rondlopen. Want die trekt hij echt niet uit maar, uh, als hij uh, een wijkje om is. Of hij loopt op sokken. Nou ja, ja, ja. Maar dat, uh, dan, uh, dan weet je het ook wel. Ja, het zijn natuurlijk hele simpele dingen, maar wel ja. enorm belangrijk. Ja. Absoluut. Om het effectief uh, oh, ja. uh, in te kunnen zetten, moet dit wel verteld worden. Maar meneer Meijer, hoe, hoe, hoe kijkt de gemeente daar nou tegenaan? Is het niet een soort uh, mogelijk om een app te maken voor, voor de gemeente die wat breder is? Uh, zeker is dat mogelijk. De techniek uh, is denk ik ook uh, daar wel voor. De vraag is alleen: dat je, uh, is dat effectief? Uh -huh. uh, daarom gaan wij donderdagavond ook, uh, of hebben wij georganiseerd aanstaande donderdagavond een bijeenkomst voor belangstellenden. Uh -huh. Daar gaan we proberen ervaringsdeskundigen zoals meneer Van der Akker, maar ook anderen met elkaar te laten mixen. Daar is de politie ook. Dat is een van de manieren waarop we dat willen faciliteren. Ja. En de vraag is, vind ik vooral, gaat de gemeente een, een pagina bouwen om die informatie te geven? Of zeg je, nee, er zijn een aantal inwoners die kunnen dat ook uitstekend en die houden dat ook bij. En dan zetten wij een link op onze site en op onze Facebookpagina daar naartoe. Ja. Want het vergt namelijk ook constant die praktijkinformatie. Wat is handig? Want de essentie van deze groepen en deze beweging is dat je feitelijk beschrijft wat je ziet zonder oordeel. Die kale informatie die echt relevant is, die moet je ja. doorgeven. Want die helpt namelijk de opsporingsorganisaties heel erg. Ja. En dan is het optimaal wat je kunt nou, doen. Ja, Dan heb je geen eigen interpretatie, maar je hebt puur een melding van hetgeen Precies. wat er gezien ja. is. Dus ik zie twee personen staan daar zo en zo gekleed. In die straat. En de essentie is ook dat je eerst belt met 112. Als je ernstige dingen ziet. En daarna hotsepper gaat doen. En dan dat informatiesysteem opzet. Want dan belast je ook de andere gebruikers niet onnodig. dan zie je dat zijn ervaringsdeskundige meneer Van der Akker heeft het helemaal goed omschreven. Dat is de essentie. En dan moeten wij als gemeente vooral kijken wat kunnen we doen om die verbindingen te maken. Maar mensen zijn uitstekend in staat om dat zelf te organiseren. Ja. Is dat uh, aanstaande donderdag, die bijeenkomst, is dat een open bijeenkomst? Ja, is ja. Het, het, om half acht begint hij. Inloop vanaf, ik denk, zeven uur, kwart over zeven. En hij is ingebouwde krocht, zie ik aan mijn agenda. Heel goed. Maar ik doe het zonder leesbril, maar ik kan het <laughs> nog net lezen. Nou, mijn bril was niet zo goed. Hè, <laughs> en hij nee. staat ook op de website, denk ik. Klopt het ja, toch niet? Ja. Hij staat op de website. Ja, ja. Uh, is ook gedeeld in uh, Zandvoort uh, Nieuws. Ja. ja. ja. Ja, en daar staat ook uh, op de uh, Zandvoort app, Facebookpagina. Maar dat is dus bijvoorbeeld voor mensen uit andere wijken... Hè, die, die misschien dit uh, horen en denken van... nou, dat is voor onze wijk ook wel een uh, interessant verhaal. Absoluut. Die uh, zijn bij deze dus uitgenodigd om donderdag daar naartoe te komen... Ja. en te kijken wat, uh, wat men voor elkaar kan betekenen. Want ik denk dat dat het is. Hè. Toen jullie hebben natuurlijk het wil hoeft niet ja. weer opnieuw uitgevonden te worden... Dus alle, alle kennis die jullie hebben, die kunnen jullie natuurlijk fantastisch delen met mensen. Ja, dat is ook de bedoeling. Ja. Uh, ik ga uitleggen hoe je zo'n groep opzet. Hoe je het moet gebruiken. En vragen beantwoorden die er zijn. In, uh, in uh, en wie, wie van de gemeente is daarbij? Dat zijn uh, onze medewerkers Openbare Orde en Veiligheid. Dat is eigenlijk de linking pin tussen inwoners en politie steeds. En ook mijn uh, primaire adviseur op het gebied van veiligheid die is er. Ik ben er. Uh, een half uur bij. Uh, vooral ervaringsdeskundigen, zoals meneer van der Akker naast mij, de wijkagent is een wijk. Ja, uh, dan hebben we tegenwoordig ook, dat noemen we een, een, een uh, ja, ik moet even het goede woord hebben, al die namen veranderen steeds, en wij, een strategische wijkagent. Die is overkoepelend, die is er ook bij. Ja. Want wat wij willen is dat de, de wijkagenten anno 2015, 2016 en naar voren, dat zijn mensen die in die wijken hun voelhorens hebben, ja. daar ook helpen. En dit soort signalen oppakken en verder brengen. Ja. En mensen in verbinding met elkaar brengen. Dus ja, dat is een combinatie is ja. van een aantal mensen. Er. Maar dat is dan de wijkagent uit Noord die er in dit nee, geval er zit, bij is? Nee, uh, volgens mij zijn er twee wijkagenten bij. En ook nog iemand van de politie die er overkoepelend intern... Want we kan. hebben twee wijkagenten in Zandvoort. Nee, we hebben vier wijkagenten in Zandvoort. Ja. ja, nee, nee. ja nee, nee. En, uh, en Ik, ik, ik hou u allemaal maar voor dat wij met 16.600 inwoners en één wijkagent bij 5000 inwoners, dat denk ik toch wel mooi geregeld hebben. maak even reclame voor de politie en voor onszelf. Uh, dus uh, ze komen niet allemaal, want onze wijkagenten worden ook geacht andere dingen te doen. Maar die vertegenwoordiging is... Ja, maar dan krijg je wel een prachtig systeem om uh, onder andere ja, inbraakpreventie uh, toe te passen, maar ook allerlei andere zaken. Het gaat veel breder. Dat was ja. wat ik wilde zeggen, is dat uh, die, vooral die, die, die, die subjectieve veiligheidsbeleving van mensen, die versterk je hierdoor. Het gaat naar een hoger niveau. Uh, want als mensen bang zijn, dat is buitengewoon vervelend. Ja, is ja. helemaal... en, dus je zoekt altijd naar manieren om met basisinformatie weer dat vertrouwen te geven. Ja. Ja, ja, en, en iedereen wordt geïnformeerd. Hè? Dat is ook ja. mensen aan, en die betrokkenheid is heel belangrijk. Ja. Inderdaad. Ja. We gaan dit uh, onderwerp afronden. <gacht> dank en vandaag, uh, meneer Meijer, hartelijk ja, dank. Graag gedaan. Graag gedaan. Ja? Het is, heel veel succes, donderdag. Aan, oh, donderdag uh, 28 januari is dat. Uh, ja. De, ja. In de krocht om. Kwart half over zeven inloop, half acht ja. begint ja. Oké. Okay, heel veel succes en bedankt. De volgende keer. We gaan naar uh, Frito mac toe.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 That's when I need your love so bad. So why don't you give it up and bring it home to me? Or riding on a piece of paper, baby? I know we can make everything all right Listen to my prayer, baby Pray it for me Because I need it. Your love so bad Battery, ja, dat is dat zo heerlijk nummer. Ziet het goed mee. Kun je zien dat ik wat ouder word, maar <laughs> dat is niet anders. <laughs> Tegenover mij, twee hele uh, breed trotse dames. Huh? Ja, ja, ja, we gaan het hebben ja. met uh, Marlijn Scholder en Jessica Westerman over uh, ja, Lady Chef, het restaurant in de Zeestraat. Maar jullie hebben echt ja. iets, uh, ja, iets heel bijzonders bereikt ja dat is echt wel top wij ja, ja. ook waren helemaal verbaasd dan. We vinden het geweldig hoor ja, ja. echt fantastisch hoe, hoe werkt dat hoe ja. komen jullie daar terecht vertel even nou het is dus een, een echte verkiezing geweest en um, ja onder andere uh, door de ondernemers united de macro horeca Vizier, uh, eens uh, bijvoorbeeld die lijst dan gemaakt met de restaurantlijst eet nu dus heel veel samenwerking en uh, nou, daarin konden dus de, de mensen dus op hun uh, favoriete restaurant stemmen en, uh, en uh, punten geven. Dus, uh... ja. En dan worden er helemaal punten gegeven. Toen dus stonden jullie eerst in de stand van Noord-Holland. Stonden jullie redelijk uh, bovenaan. Ja. En dan ben je trots. Je dat ja, Noord-Holland op nummer 4. Nou, nummer 4. Ja. Ja, ja, ja, echt zeker. Ik ben nog helemaal... Het is wel heel raar te kijken. Hè? Ja. Wat jullie? Hebben jullie je concept al een aantal jaren? Hè? Zoals jullie, jullie doen het met hart en ziel. Ja. Is dat een onderdeel, denk je, ervan? Ik denk het wel. Ik denk dat mensen het dan toch inderdaad waarderen en dan zien van... Hey, wat, wat, uh, wat die meiden doen is toch wel heel, uh, ja, heel bijzonder. Ja. Ja. Ja. Klinkt bijzonder. een beetje gek om het je zelf te zeggen. Hè? Ja. Ja, je ja. moet het op een moment over ah, ja. jezelf laten. Ja. Ja. Ja. Maar goed, dat, uh, dat gebeurt dan. Dan heb je een uh, Noord-Holland-verkiezing zo hoog gestaan. En dan ga je naar de landelijke verkiezing. En dan eindig je op nummer 27. Ja. Ja, dat is wel heel bijzonder, hè? Dat toch wel een klein restaurant in Zandvoort. Ja, het is dus echt zo'n zo klein restaurantje in de Zeestraat. Ja. Dus, ja. Ja, we waren ook zelf heel erg verbaasd. Want we waren uitgenodigd voor de, voor de uitreiking. Maar we dachten, nou ja... ja, ja, ja. ja het zal wel. Ja, het zal wel. Totdat je de mail krijgt. Wat, Top 30? 27 e Wauw, weet je. Dan, dan sta je het en dan als je naar, de, naar de punten kijkt. Het is gewoon echt nou, hoog. Wat, wat ja, heel denk mooi. je zelf wat, wat daar dan... De voornaamste reden van missie. Ik bedoel, gaat het om, om het eten? Of gaat het om de sfeer? Of wat denken jullie? Hoe, hoe, hoe, hoe voelt dat? Ik denk dat de een combinatie is van alles bij elkaar. Ja. Denk ik. Het is wat heel het... moeilijk om dat over ja. te zeggen. Ja, maar je kan... mag ja, ja. Ja, ja, maar, Vertel even wat je wat je hebt ongetwijfeld zelf ook gezien wat mensen hebben geschreven op, uh, op de sites. Hè, op de reacties. Ja. Wat, noem eens wat op. Mag je gerust zeggen. Nou, mensen die vonden het met name gewoon heel huiselijk. Laagdrempelijk huiselijk. En uh, betaalbaar. En, ja, en gewoon goed eten. Ja. Nou. Dus dat is nou, het eigenlijk. Ja, Nou, nou, nou maar dat, dat is heel goed. Dat is de Dus De prijs-kwaliteit ja. is gewoon goed. Ja. Het, is, het is wel belangrijk als je ergens gaat eten... dat je gewoon je thuis voelt. He? Dat je niet... Uh, Echt op, op, wil opzitten, maar je voelt het ja, ja. uit. Je krijgt ja. iets lekkers te eten. En de afgelopen is de rekening ook nog een beetje. Nog een te beetje doen. te doen. Ja. Ja. Ja. ja, want dan kun je ja. ook meer gaan eten. Ja, zo werkt het toch? Ja. ja, dat was op zich wel. Ik uh, ja. kan me nog herinneren, het eerste jaar kwamen er een paar dames binnen in korte broek. En, uh, die hebben ook in mijn gastenboek geschreven. We mochten naar binnen met korte broek. Ja, ik ja, bedoel tuurlijk. in de zomer. loopt. Uh, hey, hoeveel mensen lopen er wel niet in korte broek. Ja, ja. Ik ga niet zeggen. Je mag niet naar binnen. Dat, dat, nee. dat is ook maar nooit in opgekomen. In bikini zou misschien net even te ver ja, nee, geweest zijn. dat hangt er dan weer vanaf? <laughs> <laughs> ja. Hoe het eruit ziet. Waren het een beetje leuke dames? Ja. <laughs> we ja, hebben natuurlijk, als je kijkt naar de aankleding en de verzorging, is dat best wel een beetje klassiek. Hè? Je wordt alles keurig netjes uh, zitten bij. En, ja. en dan, dan bied je dat toch aan voor een hele behoorlijke prijs. Ja. En, en, en dat is natuurlijk heel fijn voor de mensen die komen. En daarom komen ze ook terug. Ja, precies. Hm? Ja, ik denk dat, dat als je heel duur uit eten gaat, dat, dat doe je misschien dan, uh, ja, de meeste mensen, één of twee keer per jaar. Maar als je inderdaad dan... Uh, gewoon betaalbaar bent, dan komen mensen er ook eerder en vaker terug. Dus uiteindelijk is het ook veel rendabeler om het Goed. ook zo te doen. En, ja. en het is ook leuker om het gewoon net, want je kan wel heel erg ziekte. de friemel uh, dingen doen, maar dat, dat past ook niet heel erg bij ons eigenlijk. sowieso. zo. Ja. ja, maar die <laughs> zijn ja. er ook wel. En dat ja. is ook prima. Want voor elk publiek heb je natuurlijk... Ja, voor, iedereen, uh, voor een, ieder wat wils natuurlijk. Ja. Naast jullie zit uh, is it, uh, Evies. Nou, ja. daar ja. ga je wat... Dat staat uh, trouwens ook in die lijst. Is staat er ja. ook in, staan, ja. Uh, maar daar ga je dus wat, wat, nou ja, niet in je korte broek zeg maar, uh, naartoe. Hè? Dat, uh, tenminste, ik neem aan dat dat niet gebeurt. Dat weet ik eigenlijk niet. Dat nee, weet ik nee. ook niet. Nee, dat kan ook niet. Nee, ik heb ik weet het niet. Ik denk dat ze heel erg verholpen zijn wat ze eerst hadden en wat ze nu hebben. Ze hebben het concept is wel erg aangepast. Ja, klopt. Ja. Ja. Ja. Ja. Merk je dat uh, de plek waar jullie zitten, dat dat ook een, uh, een voordeel heel... heeft? De plek is heel moeilijk. Ja, ja. toch? Want ja. er komen natuurlijk heel veel mensen vanaf de centerparks. Ja. Uh, naar het dorp toe lopen. Hè? Want ik, ik, ik woon bij jullie in de straat, dus ik, ik weet hoeveel volk er op die zeestraat naar beneden loopt. Is het dan niet zo dat mensen denken van oh leuk, een restaurant uh, als, het heel warm, als het heel warm is, dan, dan, dan is het strand magisch. Ja, ja. ja. ja. ja want het, is niet zo zeg, leuk om het strand te zeggen, is toch een enorme concurrent. Dan, maar anders. dan lopen er, inderdaad, lopen er, gof, nou echt... hordes hordes mensen lopen <laughs> gewoon door. Ja. Omdat het ja. strand, dus dat is in de zomer, uh, maar ja, wij merken dat zodra de, ja, de, de, het dorp weer van ons wordt, heeft zo hè. Dan, ja, dat mag je gerust zo zeggen En nou, de nou, strandtenten verhaal, toch, toch ja. weer gaan, gaan sluiten. Dan begint ons seizoen eigenlijk. Ja. Ja. Nou, jullie hebben in de zomer heb je het heel rustig. Als het te warm is buiten, dan, ja. dan ja, maar is maar het dat strand er aan gewoon... kunnen doen ja. nou, We hebben alles gedaan. We hebben we alle van muziek van gehad, versonnen. we hebben alle ramen eruit gehaald. We hebben... De song, ja, op, op ik, heb, ik heb de zon wat. niet in mijn zee. Ik, heb, uh, hè? ik bedoel, uh, we zon hebben zon. dat uitzicht ja. niet is wel, ja. nee, maar dan, dat is ook heel moeilijk ja. concurreren hoor. Dat geloof ik. Ja. Dat is ook zo. Ja. Maar ja, ja, ik zou zelf ook, als ik vrij zou zijn, ook uh, liever uh, met mijn voetjes in het zand zitten dan binnen. Maar ja, ja. dat komt omdat ik nooit vrij ben. Maar nou, we gaan nu niet maar klagen. Ja. We gaan ja. gewoon nee, hierop nee, uh, nee, concentreren. Is ja, dat is waar, maar in de zomer moet, we moeten het niet van de zomer hebben. Hier. Nee, dan moet het echt pas van de zomer. Pas na, je dan uh, ja. voor een najaar. ook je data's, ik uh, bedoel, je openingsdata's uh, aan? Dat gaan we nu dit jaar wel doen, ja. Blijkt ja. ja. ja. me op jaar, zich uh, helemaal niet verkeerd natuurlijk, hè? Want, we ja. gaan zelf op vakantie. Ja, ja, we ja, dachten altijd zijn. dat we in deze periode op vakantie moesten. Nee, maar we zijn toch we gewoon in de, de zomer, in de zomer. Ja, ja. Ja, ja. Gaan we gewoon in de zomer, gaan we gewoon weg. Ja, ja we gaan nu in de zomervakantie en uh, waarschijnlijk gaan we op. Uh, we moeten nog even uitdenken op locatie weer koken. Dus uh, mijn oude werk wat ik hiervoor deed. Uh, ja. Uh, ja. dus een beetje. Anders. Want je doet ook catering, hè? Dat is Ja, is ja, de, ja. dat uh, hebben we nu op een heel laag pitje gezet. Dus dan gaan we dat, dat gewoon we weer doen. Dan gaan we locaties huren en dan. We uh, zouden zomer natuurlijk veel meer met die catering kunnen doen. Ja, dus dan gaan we van de zomer. Dus toch alles. Uh, ja. dus dat heb ik een beetje ja, zo in Doe mijn hoofd. Doe je dat bij mensen thuis ook of alleen maar op locatie? Ja, ook bij mensen thuis. Ja. Als de keuken maar groot genoeg is. Ja. Nou ja, als de keuken niet groot genoeg is, dan maken we het in de zee staat en dan brengen we daarheen. Dus dat kan. Ja. Ja, kan ook. Ja, ja. ja. De keuken. Wel, zijn zitten jullie wel? dan al? Vijf jaar. Vijf jaar alweer, hè? Ja, ja 2011 zijn we begonnen. Ja. Ja, we Daarmee geef je natuurlijk met die catering ook wel aan dat koken echt jouw passie is. Ja, koken je is echt Je hoort mijn gewoon ding. in die keuken ja. en je wil gewoon koken. Ja. ja, ik vind het niks als ik een paar dagen dan denk van ja, ik kan niet koken. Ja, stom is dat, hè? Als ik vrij ben of vakantie ben, dan ga ik ook altijd naar een hotel in de keuken kijken. vind ik leuk. Oh, hoe gaat het? Ah, Ja, de ja, op stand liggen vind doen, ik niks. Ja, ja. Dan ga ik in de keuken helpen of een beetje houden. Voor mezelf. Ja, het is. Uh, <laughs> ja, nou, af en toe uh, denk ik, laat het los. Wat in je hart zit, dat, dat ja, is moeilijk om te Het zit ook heel erg in haar familie, dus dat uh, het had ik kunnen weten. Ja. <laughs> Maar in ieder geval heeft het dus wel geresulteerd tot iets heel moois. Ja. En plek 27, dat is een mooie en dankzij onze een gasten, Ja, mooie plaats een Ja, ja. ja. ja, ja wel want Je hebt natuurlijk gasten. wel mensen nodig die op ja. je stemmen. En ook mensen die op al die uh, verschillende sites uh, blijkbaar dus hun, uh, hun, hun, hun recensies achterlaten. Ja. Want het is dus niet alleen maar bij Ins, maar het zijn dus allerlei Ja, hun andere... hebben zeg maar die lijst opgesteld van de restaurant. En de, konden, de mensen konden dus stemmen op restaurantverkiezing.nl. Dus, ja, dat dus het is dus één platform waar dus gestemd en is En hoe is dat dan, wordt dat dan geïnitieerd via INS? Dus bijvoorbeeld, mensen die hebben ja. een recensie bij INS gezet. en die zien dan daarvan. of die hebben, want die laten hun e-mailadres achter. en dan krijgen ze een berichtje. van u kunt stemmen ja, dit, op, uh, op uw favoriete restaurant. Hoe werkt dat? Nee, dat is meer een beetje los. Dus ze hebben zeg maar die lijsten. Ik heb zo'n hele lijst van Stanford. Er zijn bijvoorbeeld op TripAdvisor. Zijn er al over de 90 restaurants in eensgelegenheden. Daar hebben ze al die lijsten van. En daar die lijsten dan hebben ze overgenomen en daarop kun je nog stemmen. Ja, ik nou, heb dus... het wel aan mensen gevraagd ook. En postertjes opgehangen en ze hebben gewoon massaal gestemd. Dus het is ook gewoon. Ja, maar goed, je leuk. maakt natuurlijk reclame, dat is logisch. Ja. Ook met een verkiezing. Het mag, uh, mag toch vragen? Ja, ja. ja oh, nee, dat ook. Nou, het is een mooie waardering. Ik denk dat je er trots op kunt zijn. Heb je nog een aandenken gekregen? Of, uh? Nee, ook niet. Nee, geen niet Het ja. is dus een of soort, soort eeuwige uh, internetroom, denk ik. Ja, en, en, en, ja, maar goed, ja. die sticker van instoppen, bijvoorbeeld. Ja, ja die hebben we wel. Ja. Die is er dus wel. En dat is ja. natuurlijk wel te zien. En als je langsloopt, zie je wel dat al die jaren achter elkaar jullie gewoon in die topper zitten. Ja. En uh, dat moet voor mensen toch ook wel natuurlijk. Dat ook, ook op een op alle in alle raam ja. moeten ja, plakken. Er zijn ook mooie stickers. We hadden geen uitzicht niet Al die stickers. Al oh, die stickers, ja. Nou, maar dat is wel mooi hoor. Ja, dat is hartstikke leuk. Dat is maar een de tijd van gaan zo naar het nieuws. Uh, <coughs> ronden we dit af? Hey, enorm gefeliciteerd. Ja. Bedankt. Hartelijk dank. Gefeliciteerd. En uh, lady chef uh, nog vijf jaar erbij, maar. Ja. Daar gaan we voor ja, ja, ja. Goed We gaan naar uh, sunshine reggae.